Onder de doden is ook een Nederlander. In Breukelen woedt brand in een zorgcentrum. Het gaat om een complex van zes verdiepingen met aanleunwoningen... waar ouderen zelfstandig kunnen wonen. Volgens de Veiligheidsregio Utrecht zijn 60 woningen ontruimd. De brand is inmiddels onder controle, maar er ontstaat nog wel veel rook. Dat is ook de reden dat de bewoners zijn geëvacueerd. Over de oorzaak van de brand in Breukelen is nog niets bekend. Het Dortse bedrijf Eurogrid is aansprakelijk gesteld voor de schade van twee onderhoudsbedrijven waaraan staalgrit met asbest was geleverd. Die uitspraak maakte de weg vrij voor een massaclaim die wordt geschat op 200 tot 250 miljoen euro. Honderden bedrijven kregen het vervuilde staalgrit bedoeld om verfresten weg te spuiten geleverd. Inwoners van de Rotterdamse wijk, waar anderhalve week geleden een Indonesische studenten zwaar gewond raakt bij een verkrachting, hebben massaal steun betuigd aan haar. In korte tijd zijn er bij de actie meer dan 500 kaartjes geschreven. Volgens de initiatiefnemer gaat het naar omstandigheden goed met de vrouw. Morgenavond wordt er ook een stille tocht voor haar gehouden. In de zaak werd vorige week een 18-jarige Rotterdammer opgepakt. Het weer in het westen nog een enkele onweersbui, maar vannacht is het droog met minima rond 18 graden. Morgen meer wolken dan vandaag. En er trekken vanuit het westen buien over met kans op onweer. Smiddags klaart het op en wordt het tussen de 23 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur. I don't know why. Why do we keep holding on? I don't, I don't know, know why pretending to be oh so strong. Oh. Say it cool. So mm -hmm.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 In vain. but who's to blame?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 That's the way.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 De activisten waren tijdens de finale van het WK voetbal het veld opgerend. Ze hadden vandaag hun straf van 15 dagen uitgezeten. Pussy Riot zegt dat ze opnieuw vastzitten vanwege een wetsartikel dat het verbiedt om openbare evenementen te organiseren zonder de autoriteiten van tevoren schriftelijk op de hoogte te stellen. Rusland zegt er niets over.